Katrien Straatman met het NOS Journaal. Supermarkten lijken zich niet altijd onderzoek van NOS op drie onder bijna 5.000 jongeren met een supermarktbaantje. Meer dan de helft van de vakkenvullers zegt minstens één keer in de week langer dan een kwartier te doen moeten doorwerken. Een kwart zegt dat ze daarvoor niet betaald krijgen. Zo'n 10% van de jonge vakkenvullers en cashierers geeft aan dat ze te weinig betaald krijgen. Ze zijn in een lagere loonschaal ingedeeld dan zou moeten. Albert Heijn en Jumbo zeggen in een reactie dat het niet de bedoeling is dat winkels, de cao-regels aan hun laarslappen. Aardappeltelers willen met de frietmakers om tafel om te bepalen wie er opdraait voor de schade door de droogte. De oogst is dit jaar veel kleiner en bovendien zijn de aardappels ook kleiner dan normaal. Met de verwerkingsindustrie bestaat de afspraak dat die minder hoeft te betalen als de aardappels te klein zijn, maar de boeren willen dit jaar een uitzondering op die regel. Schapenboeren vragen de overheid om financiële steun. Het aantal schapen dat dit jaar al is doodgebeten door wolven is 134. In 2016 waren dat er 21. De boeren willen dat de regering haast maakt met een subsidieregeling... zodat ze voorzorgsmaatregelen kunnen treffen. De Haagse burgemeester Krikke praat vandaag met justitie en politie over de zelfdoding van PVV-raadslid Willy Dille. Ze heeft haar vakantie afgebroken vanwege Dilles plotselinge overlijden. Ze bevestigt dat het raadslid bij haar is geweest met het verhaal dat ze is ontvoerd en verkracht door moslims. De storm van vannacht lijkt te zijn meegevallen. Kort na middernacht heeft het KNMI code oranje in het hele land ingetrokken. In de uren daarna waren er in het noorden nog wel wat zware windstoten... maar in de loop van de nacht ging de wind liggen. Het weer voor vandaag verspreidt over het land buien, soms met onweer. Verder wisselen wolken en zon elkaar af. Het wordt 20 tot 23 graden. Het waait stevig en tegen de avond neemt de wind verder toe... en gaat het op meer plaatsen regenen. Dit was het NOS Journaal.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 En heel veel mensen, zeg maar, gezinnen weer. Ik, ik zag organisaties die hier waren, die in feite niets te maken hebben met uh, de Pride zelf, maar wel wilden laten zien dat ze jullie supporten. Vond ik weer prachtig. Ik zag onder andere Zorgbalans weer prominent aanwezig in de Pride. Op het videootje wat ik gezien heb. Ik vond het. Uh, ja, het was weer. Uh,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 Want Marcel zit hier ook van Rabbel. Goedemorgen ja, Marcel. Maar die komt, komt zo, zo meteen. Ik Rabbel. Daar heb ik genoeg over te zeggen. Ja, uh, vorig, uh, vorig jaar uh, heb ik het allemaal een beetje bekeken hoe dat ging. En ik dacht, ik vond het vorig jaar nog een, klein, een beetje klein. Ik denk, dat verdient meer. En toen, vier maanden geleden, heb ik een berichtje gestuurd naar uh, uh, Marcel Brunsveld. Dat is een uh, Amsterdamse gay café. En het begon heel simpel. Wil jij mijn café een gay café maken?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 Ik zag jou ook in een roze trui lopen. Klopt, ja. Ja, ja Ik heb ik hem één keer ook om moeten kleden, want ik had er ook een ander pak aan. Maar dat mocht dat, dat niet. was iets te warm. <laughs> maar jongens, als we even concluderen. Een feest, dit. Uh, uh, goed voor herhaling volgend jaar. Wat ga je meer doen, uh, Rom? <coughs> Roy, gaat, Roy, uh, ja, Roy <laughs> wat ga je meer doen volgend jaar? Ik ga minder doen volgend jaar.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 Parapluorganisatie en wij moeten vooral dingen proberen te helpen vernieuwen. En daar waar dat mogelijk is, moet je je hand daarvan aftrekken en het aan andere ondernemers overlaten.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 Ja, dat er gewoon nog echt heel veel meer in zit in het evenement. En dat we kunnen laten zien als antwoord van... Jongens, je bent hier gewoon welkom en je kan hier gewoon uh, leven zoals je wilt. Ja. Ja, als maar binnen de regels. Een wat hele een belangrijke mooie, boodschap. Wat een mooie afsluiting. Het is een prachtige afsluiting. <laughs> Dank u. Jij gaat naar Amsterdam ja. toe. Ja, ik ga zo uh, naar Amsterdam kijken naar de botenparade. Je vaart niet mee? Nee, we zijn een uh, gast van uh, Pride Amsterdam. Oké. Okay. Om te kijken hoe we... Uh, oh, dan heb je vast we... een mooi plekje. Ik heb een heel mooi plekje. En dan gaan we dus kijken wie we volgend jaar naar onze parade kunnen meenemen. Die op een boot varen en die zeggen, nou we lopen mee in de kerkstraat. Ja. En op de boulevard. Dat is, dat is heel Lieve mooi. Lieve mensen, ik bedank jullie voor jullie komst. Dankjewel Brie, en... dankjewel Marcel dat jullie geweest de zijn. Veel succes. Voor volgend jaar alweer. Dankjewel. dankjewel.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 These cuts here, but in you, I found a right.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 Opgegroeid in een omgeving van creativiteit, perfectionisme en ambachten. Met liefde voor design, dingen met karakter en fietsen. Dat is het. Ja. Dat is heel wat. Ja, zeker. Ja, dat is de achtergrond. We hebben dit in één keer gezegd, hè? Ja. <laughs> maar hoe ben je in Vrees nou met dan het fietsen in aanraking gekomen? Uh, ja, dat begon eigenlijk al uh, als kleine jongen. Mijn vader me mee uh, naar de Tour de France. Uh, on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 maar je hebt in Haarlem een zaak, de hoofdzaak. Nou ja, daar, ik ben een Haarlemmer. Daar, daar is het allemaal begonnen. En um, ik uh, werk daarmee samen met Konjani wielersport. Dat zit op de Rijksstraatweg. Ja. Daar woon ik. 86L. Uh, ja, heel goed. En um, zo uh, ben ik in eerste instantie daar, uh, hieraan begonnen. En toen uh, dacht ik, uh, veel met social media en online kan je tegenwoordig uh, je doelgroep prima bereiken. Alleen uh, ik. Ik vond het ook wel uh, interessant om die fysieke ervaring te bieden aan de mensen. He, dus dat ze het verhaal uh, beter horen en zien en voelen. Dus uh, ja, ik ben echt gaan kijken naar een, een, een, een fysieke locatie. En zo kwam ik hier terecht. Ik wist dat deze ruimte hier in de Kerksteeg vrij stond. Uh, via vrienden van mij. Eén en... voor de mensen die het niet weten: Kerksteeg ligt tussen het kerkplein. En uh, de ja, Kleine Kroft. Ja, want niet iedereen en, uh, weet nee, waar de kerksteeg is. Het streep. Dus je uh, kunt hem smalle, niet vinden. Daar zat vroeger een, een, ja. een, een prachtige discotheek, hè? Ja. Het is een, een beetje een... Uh, is dat de pom? Waar de pom zat vroeger? Ja. Een steeg non grata of zo. Ja, want, uh, <laughs> mensen mogen hem... Een uh, plassteeg. Ja, ze komen er nu pas achter dat er ook nog uh, meer zit. Nou ja, als je van Friedanveren doorsteekt naar het ja, dan is dat de kerksteeg. Ja, zeker. Nou, dan weten we het allemaal. Daar zit jij nu? Ja, dan zit ik nu in de oude club.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 slingerend of langzaam en ja. druk je, je voorzichtig en, uit ja dus het is een beetje heb je een fietsbel ik snap op je allebei. heb je een fietsbel op je reis nou dan komen we bij een goed punt <lacht> nou ja ik heb de ervaring dat als ik bel dat mensen komt soms heel agressief over zo'n bel dus soms doe ik tring tring een beetje subtiel maar dat vinden mensen soms ook lastig want dan gaan ze me nadoen of dan gaan ze zeggen koop een bel dus het <lacht> maakt niet uit er is altijd reactie als ik bel of met een echte bel of met mijn stem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 ja, dat loopt op. Ik heb nu het duurste model als 2100 euro. Dan heb je de nieuwste Shimano Ultega. Ultega is een hele mooie groepset. En de profs rijden zeg maar, met dure is. Dat is het allerhoogste niveau. En daaronder zit dan Shimano Ultega. Um, ja, en nog belangrijk is daarbij het stuk dat uh, ik laat me bij mijn uh, fietsen uh, inspireren door het oldschool versus newschool speelveld. Dat vind ik een mooi uh, inspirerend speelveld. Uh, en dan niet zozeer of-of.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 Henk Bluis, van wie ben je er eens? Ik ben Henk. Ja, ben Henk. Henk, Henk van Bluis. Jan van Jan Kijk, dat bedoel ik. Nou, dan weet heel goed wie je bent. Henk de Zeevisvereniging. Dit is een club die al een tijdje bestaat. Nou, ik ga jullie even vertellen. Wij bestaan volgend jaar, 23 april, 35 jaar. 25 jaar? Nee, alweer. 35. 35 jaar zelfs. Zijn al die mannen ook al 35 jaar nee. bij jullie lid? Nee. Dat niet? Nee, het wist het wel, maar niet zoveel. De meesten blijven gewoon trouwlid. Ja. Ja, onze leden komen uit uh, alle landen ja. ook. Hè. Is dat zo? Ja, niet alleen Zandvoort, maar ook uh, uit, uit Brabant, uh, Duitsland. Is Brabant ook een ander land? Dat is ik niet. Jawel. Ja. Voor, dus, voor jullie uh, wel, hè? Ja, ja, ja, ja. En denk, jullie organiseren ook erg veel activiteiten. Hè? Ja. Is het niet op de pier in Amuiden, en is het hier voor het strand... Dat klopt. We wedstrijden op de pier, op het strand. In het verleden ook veel met de boot. Alleen, ja, dat, dat, dat bloed zo langzamerhand een beetje, beetje dood. Ik heb wel uh, de reisjes georganiseerd. Daar heb ik, ging ik twee boten afhuren. Zaten ja. we met 60 man. 60. Ja, 60 man. En dan vissen? Nee, nee. Een, uh, kabeljauw, hè? Kabeljauw. Wat zit er niet meer? Dus, uh... Makreel is een slachting. Als je met een hengel... Met...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 Een goede hengel, hoe kost dat? Ja nou, vroeger was het een stuk duurder dan nu. Nu heb je voor 150 euro heb je een beste hengel. Zo. Ja. En haken en al dat soort ja, weeretjes. Dat, dat komt allemaal uit China, dat kost niks meer. Dus het is een goedkope sport? Ja, sport, ja. Maar wat voor vis wordt er dan hier <kliek> aan de kust gevangen? Want ik Haai. als je... Haaien. Ja. <laughs> ja. Zandhaaien. Ja. Ja. Er worden, worden weer haaien gevangen, dat klopt. We beginnen in, Kleine haaien.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 Ja, bot was een armeluisvis en de wijting was een, een katvis. Ja, gaf je aan de kat. Ja, nou, de nou, maar... meeste mensen weten niet dat de wijting het lekkerste vis is van allemaal. De ja, ja, wijting is een heerlijke vis, oh, dat weet je. Maar de botjes ook. Uh, hangt er vanaf waar die vandaan komt. Nou, als je ze hier zelf vangt. Ja, dan ze, moeten, ze moeten een bepaalde tijd van het jaar moeten zijn, dat ze dik zijn. Ja. En je moet ze zeker een dag laten besterven, dat, dat het vlees een beetje hard wordt, want anders is het net snot.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 Ja, eerst schoonmaken. Schaar, dan dan zouten, zouten, want anders bederven ze waar je, waar je bij staat. Ja. Ja. En dan hang je ze op. En dan, dan worden ze twee keer zo klein. Want al, al het vocht gaat eruit. En dan moet je een biertje nemen en een scharretje. Wat dan Gewoon anders. lekker zo opknabbelen. <laughs> Zout. Dan krijg je nog meer dorst. Zout. <laughs> wow, Heerlijk, hè? Maar goed, vandaag gebeurt er ook heel veel. Want ik zie hier een heel veel heren staan met hengels en attributen. Wat is de bedoeling? De doeling is dat, we, dat ze voor de, voor de kinderen... Want we, wij uh, we hebben, we hebben een zevende vereniging, we bestaan 35 jaar. Maar de jongste is geloof ik twee keer 35 jaar. Dus wat wij zoeken is... Jongere vissers? Jongere vissers. Dus daar is de gedachte, laten we wat kinderspeeltjes organiseren. Ja. En laten we wat attributen zien. En dat... Uh, de, dat ze en enthousiast ik heb, worden. Ik heb wat... Uh,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 Wat, nee. mag je nou, wat mag je nou wel in deze wereld? Vreselijk hè? Vreselijk. Nou, granalen mag je. Oh, ja. nou, er dus oh, wordt gedoogd, hè? Net als bramen plukken, in principe mag dat niet. Ja, maar met mijn bramen plukken de Piezen die vossen eroverheen. <laughs> dan moet je ze nee. nou, nou, hoog wassen. plukken, Pieter, dan uh, zit er geen pies Nee, Je kan beter nu granalen. Uh, nou, nog even wachten. Twee maanden oktober is weer de tijd. je ja. van okay, die mooie dikke granalen. Dan, dan mag ik weer met mijn krootje erin. Ja. Ja. Doe je het zelf ook? Ja, ik doe het zelf. Oh, nou, dat is leuk. Ja. Heerlijk. Een uurtje lopen, eh, ja. eh, drie uur na de vloed de, erin, de ja. kentering. Wordt, en wordt dan Ankie toft, daar he? ook blij van, dat ze dan moet ja, pellen? Ja, ja, ja. ja, ja. Oh, we pellen zo makkelijk. En dat, het is zo gebeurd. Oké. Okay. Ja. Nou. En je, je ziet het verschil, je proeft het verschil. Wat je zelf vangt en wat je in de winkel koopt. Die granalen die je in de, die in de winkel koopt, die worden behandeld...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 Engel, lever is, Engel er. lever is daar bezig en die is bezig met de gaten in zijn netje te maken. Er zit ook een mevrouw in klederdracht zie je. Ja, uh, uh, van de Wurf? Nee, niet van de Wurf, dat is een vrouw van Engel. Die heet ook Lever en die uh, doet iets met schelpen. Net ja, zo schilderen. schilderen. En, ja, dat was vroeger okay. ook, ook, kunstvormen. Oh. Schelpen ja. aan elkaar lijmen en uh, beschilderen.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 Dan is hij de man die ze kiest en keurt. En die haring wordt dan naar Nederland vervoerd. Een firma Hoek. Ja. Het is ongelooflijk. Ik had nooit geweten dat een zandvoertuig koper, al die maanden dan in, in Denemarken zit. om de haring te selecteren die ja. in Nederland verkocht wordt. Ja. Dat is bijzonder. Dat is heel bijzonder. Maar het is ook wel de meest bijzondere haring die er is, zo, moet ik zeggen. Het, ik heb er gisteren wel. nog eentje hij, gehad bij Arlan hij Berg. Is dit, dit jaar erg lekker. Maar hij is ja, super hij is lekker. lekker. Hij is vet. mooi, ja. vet, stevig.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 En dan hebben we een treknet. Ja, nou, ja, dat mag nog. Dat mag Zo'n bord. Ja. Trok je wezenloos. Ja. Hij ging lekker diep. Dat ja, net. uiteraard. Ja. Even onder de derde bank. Nou, dat was werk. ja. ja. ja. Hey, maar zo'n wedstrijd, zo'n zo viswedstrijd, uh, hoe lang duurt dat gemiddeld? Wanneer starten jullie bijvoorbeeld ochtends? Soms uh, vaak om negen uur. En dan vissen we tot 1 uh, uur, 4 uurtjes. Kijk je dan ja. nog naar de Vloedhoff-app, hoe die staat? Ja, meestal, meestal doen we dat met water.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 Vast. ja die staan allemaal in ons in ons boekje we hebben drie keer per jaar een, een clubblad ja. en daar staan alle activiteiten in uh, mossel eten bijvoorbeeld hebben we eind van uh, oktober weer gaan we weer een mossel en, eten. En, en is er ook een website of is dat uh, ja ja zvzvist wil je dat nog een keer zeggen zvzvist ja, dus www .z Vist.nl. Ja. Oké, okay. nee, maar dit voor mensen die, is willen, die willen Precies. kunnen kijken ja. hoe, de, hoe ze zich kunnen aanmelden. Want ik, ik weet zeker Daar dat er heel veel vissers zijn die nu op. denken, yes. En misschien zijn er wel vrouwen die hun mannen ja. stimuleren van, ga vooral vissen. He, he, maar dan zijn er wel vrouwen die gewoon nou, dat ook. vissen. Nou, dat ook. Zijn er vrouwelijke leden? Ja, ja, ja. ja, ja. Kunnen, ze, kunnen ze het een beetje? Nee. Oh, wacht even. Ik geloof dat ik hier een uitdaging hoor. Ja, je, je vraagt erover. Ja, nee, dat is waar. Maar waarom zouden vrouwen niet kunnen vissen? Je, je hebt spierkracht nodig. Oké. Okay. Oh, die Pieter, jongen, naar die zit te Het is jammer dat er geen zicht <laughs> radio te is. Want die Pieter zit te genieten, <laughs> zit te genieten <laughs> gewoon van deze teksten. Vrouwen nee, zijn niet sterk genoeg om als, de hengel vast te houden. Als je twee ons moet, uh, moet werpen en, ja. en er staat een, een Pieter Windje. Dan, uh, dan moet je zo 150 meter kunnen werpen. Nee. Nee, ja, ja. Oké. Okay. Ja, dus dat, uh, nee, maar ik bedoel, vrouwen kunnen ook prima autoracen. Ja, dus waarom zouden vrouwen niet kunnen nee, ze vissen? Kunnen, ze kunnen van alles behalve vissen.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 Over een uur of twee, dan is die vis klaar. Dus kom straks hier naartoe. Nee, om een uur of twee. Oké, om een, uur of, okay. om een en... uur of twee is het klaar. Dus kom hier naartoe. En, en de, neem kinderen mee, want er is van alles te zien. Ook ja, voor kinderen. Ja, zeker. Sowieso. Er is een leuk speeltuintje trouwens hier voor kinderen. Dus dat is ook leuk om naartoe te gaan. Ik bedankt voor je Dankjewel, Dankjewel Henk. En ik uh, wens ja, ja. iedereen succes. Ja. En uh, van succes voor het jubileum volgend jaar. Ja, ja, dat, uh, we, we, gaan, we, gaan, we maken er een... weer een feest van. Ik ben een... erbij. Okay. We gaan een muziekje luisteren. En uh, naar de reclame en het...